Herman Vriend met het NOS Journaal. Het lijkt steeds waarschijnlijk... ...wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar. De congressen van PvdA, SP en GroenLinks... ...hebben zich vandaag voor zo'n verhoging uitgesproken. In de verkiezingsprogramma stond nog 16 als grens, maar die vonden de leden te laag. Er is een ruime meerderheid in de huidige Tweede Kamer die de verkoop aan jongeren... ...onder de 18 strafbaar wil stellen, want ook het CDA, de ChristenUnie en de SGP zijn het niet eens. Een vliegtuigje dat onderweg was van Rügen in Duitsland naar Hilversum heeft een noodlanding gemaakt op de landingsbaan van Vliegveld Eelde. Het toestel, een piper, lag op de baan waardoor het vliegveld een paar uur gesloten was. De piloot van het vliegtuig meldde zich bij Vliegveld Eelde met technische problemen en vroeg toestemming om te landen. Door de storing aan boord klapte het landingsgestel niet uit en maakte het toestel een buiklanding. Er vielen geen gewonden.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 De 99ste Tour de France is begonnen. In de Belgische stad Luik rijden de 198 renners een proloog over 6,4 kilometer. De eerste die om twee uur van start ging was de Nederlandse renner Tom Velers. Om iets na kwart over vijf gaat de winnaar van vorig jaar de Australiër Cadell Evans van start. Evans wordt gezien als de grote favoriet voor de eindzegen met de Brit Bradley Wiggins als zijn grootste concurrent. Robert Gesink is de Nederlandse hoop. Het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt met plaatselijke bui. Vannacht trekken de buien naar het oosten weg en wordt het droog. Morgen zijn er zonnige periode. Afgewisselde wolkenvelden. Af en toe kan het regenen. Het wordt morgen ongeveer 20 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANUB. Op de A20 richting Gouda staat file bij knopen Terbrechtseplein 3 kilometer door werkzaamheden. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en de Uithof 7. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.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 Dus maar zo hoog kunnen zingen, hè? Oh, oh, oh, oh, oh. Een lekkere disco klassieker zo het begin van de derde uur van Softfoot op zaterdag. Je hoorde Linda Lewis en Claire Stijl. De 12 inch remix horen van deze plaats.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 Lookie. En het gedicht van de week staat helemaal in het teken van Fred Het is, een helemaal, het is echt een liefdesode aan Fred okay. En wie Fred mag zijn mag Joost weten Maar goed, het is uh, wel uh, opgedragen aan ene Fred En uh, verder is het, hebben we nog wat uh, sportnieuws, inschrijving voor diverse golftoernooien. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar derde uur live Vanaf het Gazetplein en nog steeds het zonnetje yep. Heerlijk, Ja, er hoort ook zonnige muziek bij natuurlijk hè? Hier is José Nico. Rico Lekkere zomerrit. Loco. Lo que yo siento por ti, mami, mami, the rigor, la sala, yeah, te seguimos vacilando. meme, okay. okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena, y ver cómo se pone tu piel dorada y morena Ahora, ahora sí. Ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la De het Radio op deze zonnige zaterdagmiddag blijft helaas niet zo worden van Lex van Oren. Nou, het weer is na nou te lezen op www.meteopagina.nl yeah. Je hoorde trouwens de single van José de Rico en Henry Mendes en Reyes del Sol. Uh, ja, dat moesten we niet hebben. dat <laughs> moesten deze hebben, ja. Want het is er weer tijd voor, hè Albert jan Ja, het is er weer tijd voor onze grote vriend, meneer De Visser. En onder het motto van, gaat het weer een beetje, meneer De Visser, schakelen we nu over naar het ozo zonnige Saint-Tropez. Meneer De Visser, een goedemiddag. Uh, bonjour. Comment ça va?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 Ja, ik, ik ben bang dat ik een, een omweg moet nemen via, uh, via Luxemburg. Anders word ik misschien geweigerd voor de, de immigratiewet. <laughs> maar goed, meneer De Visser, wij zijn heel benieuwd. Hoe is de afgelopen week uh, gegaan? De afgelopen weken, is... Uh, om maar een kleine schets te geven... Ik heb, uh, um, ik heb jou van de week aan de lijn gehad... en uh, uh, Toen waren we toevallig wat oefeningen van de brandweer hier... Dat is bijzonder, in de 5.62... Ik heb Die geen vliegtuigen die dus dat, uh, die vluchten doen... Uh, dan drie of vier van die toestellen achter elkaar, gaan... Die, die, die trons gewoon in de zee, die, uh, die halen een bak water op... En, en die gaan daarmee uiteraard nu oefenen...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 hij je vast toevaart op een pursing, een hele grote, 30 meter pursing uh, gemaakt. Het uh, adembenemend echt, ding vaart bijna 100 kilometer per uur. Zo? Uh, ja, ja, dat is uh, een, een heel bijzonder. Gisteren ben ik op een, een, een baya geweest, baya dat is niet zo'n heel grote foto uh, in dit geval... Maar ook een een snelle jongen. En we zitten nu op het strand. En uh, binnen is het gekomen? Zijn net. Uh, het begint nu echt het seizoen hier in uh, in Central Bay. Uh, de Nero. Uh, Nero is een een, een, een, een een nieuw gebouwd schip. Uh, de de de, de, de, de Laten we zeggen de, de... Ja. Je er nog? ja? Ja, wij zijn er nog, hoor. Wij zijn een en al oor. Oh. Ja. Ja. Oké, okay. de romp is van het van van model van een Clipper, die is 80 meter lang, Hij uh, heeft de opbouw van een uh, prachtig zeilschip, en kost ook 80 miljoen. Uh, Want, ja. Ik begrijp eruit dat het voor u niet alleen vakantie is, maar u moet ook werken, nee. begrijp ik hieruit. zeker, zeker, zeker, zeer zeker werken. Uh, voor de rest heb ik binnen zien komen de... Velken, uh, Velken is een hele grote boot, uh, zeilplannen ontworpen, zeilschip ontworpen door uh, Gerold Dijkstra. He, de, de, de, de, Die de zeezeilen? Zeilen. Ja, ja de, zee, de zeezeilen. En uh, er is een dwarsgetuig schip, dat is heel bijzonder. En uh, de, de zeilen komen dus uit de dwarsetuigaasjes, zeg maar. Ja. Dus dat is een heel, heel bijzondere, een super energisch ding. En nou, dat is weer heel mooi om dat binnen te zien komen allemaal. En um, nou ja, wij zitten nu uh, ja, helaas op het strand. Ik ben hier hoe het in Zandvoort is. Nou, je kan op het strand zitten, maar het, het waait wel en er komen af en toe wel wat wolkjes over.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 Uh, laten behandelen. Die kwam aan met een heuvel. Ja, hoe gaat het anders? Dit is echt waar. Het is geen geen, geen, nee. geen Het uh, is voor jou geld zeker, hè, Frank? Nee, <lacht> nee, nee, nee. nee, nee. Dat was een vrienden, vriendenprijs. Was het. Dus ik, ik, ik, ik vertel niet wat het kostte. Maar goed, uh, maar die is fantastisch uh, behandeld. En uh, nou, ik hoop dat het. Uh, nou ja, die drie weken geleden. Uh, die hamstring-blassure, dat staat nog zes weken voor. En uh, nah, hij zei ook, het zal nog zeker drie weken duren. Maar goed, en dat we... ik het ook wel. Oké, nou wellicht, wij moeten, zullen u nog een poosje moeten missen hier in het Zandvoortse. Maar uh, wij mogen u hopelijk volgende week weer voor een weekverslag bellen.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 Dat zal ik zeker doen. En uh, jij ook Goed aan je meisje. En uh, de goed aan die, uh, die collega van je WTO. Je de... Ja, dankjewel. Ja, dankjewel, Frank. <laughs> <laughs> Dit was meneer De Visser. Meneer De Visser, namens CFM nog een prettige week. En tot balance. Abiento, abiento, ah, abiento En neem een lekker wijntje. My make feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red red wine. You make me feel so grand. I feel a million dollar when you're just in my hand. Red red wine. You make me feel so sad. Anytime I see you, boy, it make me feel bad. Red red wine. You make me feel so fine. Monkey packing is the panda swinging. Red red wine. You give me what I'm missing.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 En deze extra lange uitvoering van UB40, de Red Red Wine. Speciaal voor gaat het weer een beetje, meneer de, de Visser. Ja, het gaat goed met hem hè. Ja, maar ja, toch? Ja, heerlijk. Dat is toch genieten? Werk en, en vakantie combineren. Wat wil je nog meer? Hij heeft het uh, goed voor elkaar. Ik nou, ben toen, best wel een je, beetje jaloers eigenlijk. Je natje en je droogje. Ja, dat oh. doet hij heel, helemaal goed. Lekker aan een roseetje. Ja, ja. Graadje ja. of veertig of zo. Nou, wat wil je nog weer? Heerlijk. Nou, Luna bijvoorbeeld. Lekkere muziek. Hier zijn aan de en Het was hem, de nieuwe single van onze eigen Luna en die heet Policiario, de speciale 12 inch remix daarvan. Jazeker, heerlijk! Nou Die videoclip is, daar hoef ik niet meer naar te kijken hoor. Nee, hè? nee, nee. die ken je inmiddels al. hè. Ja. Die heb je al van alle kanten gezien waarschijnlijk. Het ja. was niet in 3D hoor. Rudy Nicolai is inmiddels binnen, zo dadelijk na 5 uur entertainment for you met hem. En hij leert er maar niet af. En nog steeds een oranje telefoon. Ik heb een nieuwe hoesje besteld. Ja, je ja. hebt een nieuwe hoesje besteld. Uh, ik... ik heb twee nieuwe hoesjes. Ja? Uh, eentje, die ziet eruit als een cassettebandje, Dus ik ga go back in de ik... tijd. Hé, hey, wat gaaf. Naar en, onze um, tijd, naar onze tijd. Naar jullie tijd ja, eigenlijk. <laughs> en ik heb er nog een. Het is gewoon een Nederlands vlag. Dus ik blijf wel een beetje in Nederlandszelfde Nederlands nou, Maar doe doe voor de Olympische, Olympische Spelen. Dan. Oh, Olympische Spelen. Okay. Nee, dat mag. Olympische dat Spelen, mag dat is een goede. Ja. Ja. Dus, nou, oké. Okay. Hey, het is uh, half vijf geweest. Zoom we gaan doen? Dier van ja. de Week. Gaan we doen. En de dier van de Week is deze week Loekie. En uh, Loekie is het dierenthuis binnengekomen met een aantal schattige kittens. En ik heb het dus nu over de poes, Loekie. Uh, nu al haar kinderen de deur uit zijn, zoekt ze zelf ook nog een leuk thuis. Loekie is een jonge poes die even moet wennen aan nieuwe mensen en een nieuwe omgeving. Maar als ze je, je eenmaal kent, is ze erg afhankelijk en ontzettend lief. Ze is erg sociaal naar soortgenoten. En zou dan ook leuk vinden om met een leuk vriendje samen te gaan wonen. Ze gaat erg graag naar buiten om te spelen en van het zonnetje te genieten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 mine Go out and see what you can find Please, we go fishing or go sailing in the sea, last for living, yeah, that's our philosophy. ...in de Jerry was dat... ...en in de summertime... ...oh, heerlijk hoor. Het zonnetje... ...vandaag is al voor het graadje of twintig... ...wat willen we nou nog meer, hè? Nou, nog, nog, ja, ja, we nog weer zon, nog warm, Ja, ...dat willen we nog zitten. Wie weet, misschien gaat het uh, in de komende week... Uh, ...aankomen. Hou het weer... ...in de gaten op www.meteopagina.nl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 Country Club. De Kerry Master is te bereiken via telefoonnummer 571-8456. Indien er meer dan 96 aanmeldingen zijn, zal er gelood worden voor deelname. De ingeloodde deelnemers krijgen in de week van 16 juli een bevestiging van deelname... en nadere informatie over de wedstrijd. Dus maandagmorgen wordt het druk op de Cannaam Golf van Country Club. Dat denk ik ook. Tot zover het golfnieuws bij CFM. En ook over Café Vierarbert. brengt mij bij het gedicht van de week...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 De single Tekomie was net even bekend voor deze groep, maar deze mag er ook best wijzen. Joda aha met de single Taxi. En daarmee werd het bijna kwart voor vijf. En als trouwe luisteraar van Zandvoort op zaterdag weet je dat het dan tijd is voor het gedicht van de week. Hier is Albert Jan. Wat liefde creëert, dat zal ook altijd goed zijn.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 En dat was hem weer, het gedicht van de week bij ZFM. Deze week was het gedicht van de week. Fred, Fred de <laughs> Heb jij ook een gedicht van de week? Stuur hem naar redactie.zfmsandvoort.nl Redactie.zfmsandvoort.nl En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht om kwart voor vijf op de radio bij ZFM. Ik laat ik laat ik laat ziekte.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 Dat weet jij toch ook wel, Rudy? The girls just wanna have fun. Ja, zeker, ja, zeker. weten. Ja, ja. Dat was uh, Cindy Lauper en Girls just wanna have fun. Zo dadelijk een nieuwe aflevering van Entertainment for You. Wat ga je daarin vanmiddag allemaal doen? Nou, we gaan in ieder geval bellen met uh, Matt Jackson. Hij heeft een uh, nieuwe single uit. Een cover van uh, Lou Rolls, Lady Love. Ee! Hey, en daar ben, ben jij luisteren. weer heel erg ja, van. Ja, moet ik dus luisteren. Ik moet luisteren. Nou, natuurlijk Henry met de shownieuws. En favoriete plaats van een collega. Volgende Kijk. week ben jij. Ja, ja. Jij moest nog een weekje denken over een plaatje. <laughs> te en uh, vandaag gaan we bellen met Aldo, mijn collega van Zondag in Oké. Okay. En heb je al een idee van wat zijn favoriet is? Ik weet wat zijn favoriet is, maar ik ga nog niet nee. verklappen. Ik ben erg benieuwd. Dat we zal wel eens de heikrekel zijn of Ja, Ja, ja, ja. Machinaria. <laughs> Dus dat uh, zo meteen vanaf 5 uur. Dus een gezellige aflevering van Entertainment for You. Blijf daarvoor luisteren naar de Salvoortse Radio. We hebben nog één plaats en onze laatste plaats. De bekende laatste plaats natuurlijk. Die ene plaat die ik nog voor je heb is Elferfiel. Hier is Forever Young. Let's start and start. for the sad man Ja, daar ben ik daar nou drie uur lang mee bezig geweest. Hè? Zorgen dat Albert Jan Kippenvel kreeg. Doe ik dat zo vlak voor vijf uur. Het is hier weer. Gelukt. Is het maar uiteindelijk toch weer gelukt. Elfen viel en Forever Young op de Stamvoedse Radio. Alweer het einde, Albert Jan. Het zit er het om om. op. Het einde. zit er alweer op. Het zit er weer Jazeker. Het gaat snel. Dus, nou, goed, volgende weinig. week zijn we er weer oh, in, dus. Volgende week mogen we weer. Tuurlijk. Gelukkig maar. Oké. Okay.